Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. Een boodschap sturen dat Utea bij de partij hoort. Op het eiland werden vrijdag 68 bezoekers van het zomerkamp gedood door Anders Breivik. De politie in Noorwegen heeft de eerste vier namen vrijgegeven... van de mensen die zijn gedood bij de bomaanslag in Oslo en de schietpartij op Utea. Drie van de genoemden kwamen om bij de bomaanslag. Een man van 33, een vrouw van 61 en een man van 56... Als slachtoffer van het zomer kan wordt genoemd een jongen van 23. Tweede Kamervoorzitter Verbeet heeft de voorzitter van het Noorse parlement een condoliansebrief geschreven. Ze schrijft namens de Tweede Kamer dat ze gevoelens van diepste sympathie wil overbrengen. Ook wenst Verbeet de Noorse bevolking moed en kracht toe. Bij het vliegtuigongeluk van vandaag in het zuiden van Marokko zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Twee gewonden zijn alsnog overleden waardoor het dodental op 80 komt... De meeste slachtoffers zijn militairen. Ze zaten in een Hercules-transportvliegtuig dat kort voor de landing in de stad Gelmim tegen een berg vloog. Het was daar erg mistig, maar het is nog niet duidelijk of dat de oorzaak van het ongeluk was. De Happy Meals van McDonald's worden in Amerika gezonder. De fastfoodketen behaalt meer dan de helft van de portie frietjes af en vervangt die door een appel. Dat gebeurt onder druk van consumentenorganisaties. Vanaf 1 september moeten de speciale maaltijden voor kinderen in de hele Verenigde Staten de nieuwe samenstelling hebben. Verder belooft McDonald's in de toekomst ook minder stoffen als verzadigde vetten en suikers te zullen gebruiken. De prijzen en de speeltjes die erbij zitten blijven gelijk. Het weer in de loop van de avond vrijwel overal droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Smiddags een paar buien. Dit was het. Uh, alleen reed je het niet. Veen, waar ben ik nou mee bezig? Geloof uh, is gebaseerd de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe er zo'n kind binnenkomt. Helemaal geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornus uh, is gewoon hevig en heftig geweest. Uh, over allerlei pastorale thema's. Voor een alk-probleem en gokprobleem. Ik heb uh, heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. een kind heeft wat meer uh, duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg kan drukken. Eerst een ecstasy pilletje Dit is de Hoop Magazine. Welkom in ons radioprogramma. Mijn naam is Rob Veenstra en ik zit vandaag aan tafel met Iris. Welkom. Hallo. Ja, jij gaat vandaag vertellen wat je zo al meegemaakt hebt in je leven. Want je bent opgenomen bij De Hoop. Waarom ben je daar opgenomen? Uh, ik heb een alcoholverslaving. Oké. Okay. Dat heb je nog steeds? Hoe zie je dat? Nee, ik zie het zo. Ik heb uh, Sinds ik ben opgenomen, ruim vier maanden geleden, heb ik helemaal geen druppel meer gedronken. Oké, okay. nou ik wil straks eigenlijk van jou weten hoe je nou ook of slaat geraakt bent en, uh, en hoe je daar uh, vanaf bent gekomen of hoe je daar aan het afkomen bent. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Je zei het net al even, je bent alcoholverslaafd. Dat uh, klopt. Wat is dat precies, alcoholverslaafd? Hoe ziet dat eruit in jouw leven? Uh, nou, Ik zie het zo, ik, uh, um, als je alcoholverslaafd bent, dan ben je echt afhankelijk van alcohol. Dus dat betekent dat je de dag niet kan doorkomen zonder dat je alcohol drinkt. Oké, okay. want er zijn heel veel mensen die zich dat misschien afvragen. Hè? Wanneer ben je nou precies verslaafd? Ik krijg die vraag ook wel eens in mijn omgeving, van wanneer ben je nou precies alcoholverslaafd? En jij zegt, als je er afhankelijk van bent, als je de dag niet kan doorkomen, ja. ben je verslaafd. En hoe zag dat in jouw leven eruit dan? Nou, ik had echt uh, de overtuiging gekregen dat als ik uh, uh, mijn werk deed, ik ben dus uh, dessinontwerpster ontwerpster en ik werkte zelfstandig thuis, dat als ik dan niet van tevoren uh, wat gedronken had, dat ik niet genoeg inspiratie zou krijgen om, uh, om mijn werk te kunnen doen. Want wat deed je precies? Je ont ontwerpt. Ik uh, ben de ontwerpster van uh, dessins voor de kledingbranche. Oké. Okay. En dat kon je niet doen zonder dat je alcohol dronk? Die overtuiging had ik gekregen, ja. Ik ja. had het idee dat ik een soort roesje nodig had om creatief te kunnen zijn. Maar hoe, hoe komt het zover dan? Uh, het komt zover omdat ik um, um, een periode heb gefreelanst bij uh, uh, bedrijven op kantoor en uh, ja, dat deed ik in die tijd natuurlijk zonder alcohol te drinken en um, daarbij liep ik heel veel spanningen op en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in uh, dat ik overwerkt ben geraakt. En uh, toen ben ik thuis gaan werken en uh, ja, in die periode dat ik thuis werkte kreeg ik op een of andere manier de overtuiging dat ik moest drinken om te kunnen functioneren. Maar heb je um, dan al een, een gewoonte om te drinken opgebouwd zo voor die tijd? Want ja, waarom, zeker. Waarom grijp je naar de fles? Waar? Ja, nou, voor mij was dat een soort logische... Uh, Gevolg van, uh, ik uh, heb vanaf mijn uh, puberteit, uh, ja, be, heb ik toch wel heel regelmatig gedronken. Ik had uh, twee oudere broers. En uh, ja, bij ons uh, was het vrij gewoon om, uh, om in het weekend uit te gaan. En dan gingen we met z'n allen uit en dan dronken we al uh, bier. Ik was toen uh, 14 of 15 jaar oud. En... Uh, uh, Daarna ben ik naar de kunstacademie gegaan, in die periode ging ik ook regelmatig uit en uh, ja, dan, daar werd altijd vrij veel bij gedronken en uh, op die manier heb ik gewoon een patroon ontwikkeld. Want was dat drinken was dan gewoon voor plezier? Ja, het was voor, uh, uh, ver... om een beetje losjes uh, te worden bij, de, bij, het, uh, bij het uitgaan, zeg maar. Want wat was het eerste... Weet je, kun je nog terug naar het eerste effect, zeg maar? Wat, was, wat voor effect had alcohol op jou in, in jouw puberheid? Nou, ik denk dat ik als puber dat ik vrij introvert en verlegen was. En als ik dan wat dronk, dan uh, merkte ik dat ik gewoon losser werd. En dat ik veel meer durfde. En uh, ja, ik had toch wel een soort uh, behoefte om het te bewijzen in die periode dat ik, uh, dat ik uh, stoer was. En uh, ja, dat ik wel mee kon komen met, uh, met die jongens, zeg maar. Hm. En... Uh... Dat, dat zorgt er dan voor dat je eigenlijk heel makkelijk drinkt en dat het voor jou ook heel makkelijk is op het moment dat je merkt dat je niet um, kan functioneren dat je dan naar de fles grijpt ja dat klopt nou, als we die periode dus even uh, doorloopt zeg maar, want je, je zegt ik was uh, een puber en ik dronk veel en uiteindelijk um, zorgde dat ervoor dat je toen je in de moeilijkheden kwam dat je veel ging drinken maar uh, hoe heeft ze dat ontwikkeld in die tijd zeg maar en hoe, hoe was jouw persoonlijke ontwikkeling daarin ik, tussen mijn twintigste en mijn dertigste jaar, toen, ja, toen ben ik zelfstandig gaan werken. Eerst had ik een decorbedrijf samen met een andere vrouw. En we hadden altijd heel erg veel werkdruk. En ja, omdat ik zelfstandig was, had ik ook altijd heel veel verantwoordelijkheid te dragen. En als ik dan s'avonds thuis kwam, dan had ik gewoon heel erg veel behoefte om die spanning kwijt te raken. En om die reden ging ik s'avonds drinken. Mm -hmm. En uh, dus dan, dan was het zo dat ik niet alleen meer, meer dronk als ik uitging, maar ook als ik alleen thuis was om die spanning uh, van me af te kunnen schudden. Dus eigenlijk al voordat je heel veel ging drinken toen je thuis werkte, had je ook al bij je ja. kantoorwerk zeg maar, had je ook al een patroon dat je ja. s'avonds dronk? Ja, ja. Okay. ja. En zo heeft zich dat opgebouwd, dat ik steeds meer s'avonds en uh, steeds meer thuis ben gaan drinken om uh, uh, de, de, de spanning van alle dag uh, kwijt te raken. En werd er ook wel eens tegen je gezegd van, hé, hey, je drinkt wel heel veel? Nou, aangezien ik uh, altijd alleen heb gewoond, was er eigenlijk niemand die daarop lette. En je had zelf ook niet het idee van, hé, hey, ik drink wel heel veel? Ja, ik had het wel door, maar ik had altijd het idee dat ik het toch wel onder controle had. En ik had ook nooit last van katers, Dus wat dat betreft uh, ja, maakte dat het makkelijker om door te blijven drinken. Er ja, zijn van die standaardverhalen van alcoholisten die zeggen van... Ja, elke week als ik dan weer bij de glasbak stond, dan had ik eigenlijk wel weer door van hey, hoeveel ik eigenlijk drink. Had je ook van dat, dat soort momenten dat je even geconfronteerd werd met de hoeveelheid alcohol die je nuttigde? Of dat was dat het toen nog niet zo'n probleem dat je zoveel dronk? Nee... Nou, ik, wat ik me vooral kan herinneren is van de afgelopen zeven jaar... dat uh, toen ben ik op een ander adres gaan wonen... en uh, vanaf die tijd dronk ik alleen nog maar bier en overdag. En dus stond ik niet bij de glasbak... maar ik uh, had altijd vuilniszakken vol met uh, ja, samengeknepen blikken bier... en die maakte een soort van blikkerig geluid als ik ze oppakte. En als ik dan die zak ging uh, weggooien in de container... Dan uh, probeerde ik altijd dat men niet kon horen dat dat blik zo tegen elkaar uh, tikte, zeg maar. Dus dan was ik me wel bewust van uh, dat het niet zo hoorde wat ik aan het doen was. Maar je kon het heel verborgen houden omdat je ook alleen was? Ja, ik had wel een dochter. Uh, vanaf uh, nou ja, toen ik 34 was, toen heb ik een dochter gekregen uh, en... Uh, ja, mijn dochter die is inmiddels uh, <coughs> bijna veertien en uh, die heeft op een gegeven moment ook wel tegen mij gezegd van ma, wanneer ga je nou eens wat uh, aan je drankprobleem doen? En, uh, die wonen die zich... bij jou? Ja. Ze hebben jou opgegroeid? Ja, ze ja. wonen drie dagen in de week bij de vader en vier dagen bij mij. Ja. En die had op een gegeven moment al door van. Nou ja, die had wel, die had wel door van uh, nou, mijn moeder drinkt overdag bier en dat hoort niet zo. En het was niet zo dat ik uh, dronken was. Ik had altijd alleen maar een soort ontspannen roesje. Maar ja, het was, het was voor haar ook wel duidelijk dat het niet helemaal klopte. Bijnaast niet verdragen Je werd gekrenkt tot in het diepst van je hart Ze hebben je met woorden gekruisigd Al jouw waarheden tot leugens verklaard Al jouw waarden proberen te vergruizen Zodat je zelf zijt wat ben ik nog waard? Ik hou met je mee, ik zie je verdriet En wat je ook voelt, ik blijf bij je Ik vergeet je niet Ik vergeet je niet Ik wil je En je losmaken van de brein Ik hou met je mee, ik zie je verdriet En wat je voelt, ik blijf bij je Ik vergeet je niet, ik vergeet je niet ik ben de levende Heer. ik geef je leven, zodat je kunt genieten, telkens weer, ik haal met je mee, ik zie je verdriet, en wat je ook voelt, ik blijf bij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 Wanneer kom je erachter dat je een probleem hebt? Want was dat ook al achteraf gezien het begin van het probleem dat je elke avond ging drinken? Was dat al het begin van je verslaving? Nou, als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik misschien dat de problematiek zelfs wel al in mijn puberteit is ontstaan. Omdat ik ben gaan drinken om anders voor te doen dan dat ik ben. Dus ik ben gaan drinken om, eh, om minder introvert te zijn en stoerder te lijken dan dat ik me voel, zeg maar. En waarom had je dat nodig? Omdat ik verlegen was. Maar je had blijkbaar niet geleerd om het anders te doen? Nee, dat had ik niet geleerd. En het is ook niet in mijn hoofd opgekomen in die tijd... om daar uh, bewust uh, mee om te gaan... en dan uh, dat te gaan leren zonder uh, te drinken. En weet je waarom dat... Het... In je puberteit pas een probleem met Had je dat als kind ook al? Dat je. je... Als kind was ik verlegen, maar ja, als, als kind denk je er niet aan om alcohol te gaan nuttigen dus. Maar was, was het als kind al een probleem dat je verlegen was? Heb, heb ja. je, weet, ja. je, weet je nog situaties te herinneren? Of concrete voorbeelden van dat je zo verlegen was dat je. Nou, ik en weet wat... dat ik in de klas, of zo, als ik dan, uh, als, er, als er me iets gevraagd werd, dat, dat ik altijd een gevoel had van uh, ongemakkelijkheid. En uh, ja. En nu zit je in een radioprogramma. Precies. Ja. Hoe vind je dat? Ja, ik, ik, vind het, ik was wel een beetje nerveus. Maar ik merk wel dat ik heel veel groei heb doorgemaakt. Dat ik, dat ik hier heb geleerd bij De Hoop. Om, dat ik er ook mag zijn. En dat ik ook waardevol ben. En dat, dat ik ook gezien mag worden. Dus ik voel me heel anders over mezelf dan dat ik hiervoor deed. En hoe, hoe heb je dat geleerd dan? Want je zegt net ik ben waardevol. En ik mag er zijn. Hoe heb je dat ontdekt? Ik, uh, ik heb hier bij de Hoop heb ik, uh, uh, gesprekken met. Uh, dat noemen ze een mentor. Dat is een persoonlijk begeleider. En uh, dat, dat is een vrouwtje net. En die heeft mij. Uh, ja, die heeft heel veel met mij gepraat. En die heeft gezegd: Van. Uh, um, ja, geloof je in God? En uh, ik zei: Van nou, ik heb wel een heel klein geloofje, maar dat is ja. Dat is bijna niet noemenswaardig. Ik, ik bid eigenlijk alleen maar op momenten dat ik heel erg in nood zit en verder niet. En toen zei ze van, uh, van weet jij wel dat God je waardevol vindt. En dat die, uh, dat, dat eigenlijk het belangrijkste in het leven is. Dat, dat wat God, hoe God jou ziet en niet hoe andere mensen naar je kijken. Hoe vond en toen je dat? ben ik daar steeds meer over na gaan denken. En hoe vond je dat? Omdat... Ja, ik vond dat heel bijzonder. Ik had het eigenlijk nooit zo ervaren of zo gezien. En ik had het ook niet geleerd. Van huis uit. Want wat, wat had je wel geleerd dan? Nou, ik had geleerd dat je eigenlijk uh, een soort van angst voor God moet hebben. Omdat je volgens de tien geboden moest leven. En als je dat niet deed, dat je naar de hel uh, ging. En, uh, dus er was heel veel negativisme rondom uh, mijn geloofsbeleving. En had jij dan ook zo'n godsbesef? Of, of stopte je dat dan een beetje weg? Of had je dan in je leven ook wel momenten dat je daaraan dacht aan God van... Uh... Nou, als ik heel erg... Ik, ik had vooral uh, in, die, in die, uh, de eerste uh, drankperiodes van mijn leven... ...had ik uh, een soort doodsnood uh, s'nachts. Dat ik echt dacht dat ik het niet zou overleven. En dan bidde ik eigenlijk gewoon uit pure nood. Maar dat waren ook de enige momenten dat ik echt aan God dacht. En het waren wel de momenten waarschijnlijk dat God geluisterd heeft. Ja, dat denk ik nu ook. Ja, en want... Um... En even terug naar die tijd voordat je naar de hoop gaat. Want je vertelt net even wat je hier allemaal geleerd hebt. Maar dat is niet zomaar gegaan. Je zult een moment moeten gehad hebben. Je dochter die herinnerde je al aan het feit dat je een alcoholprobleem had. Maar hoe ben je er nou toegekomen om hulp te gaan zoeken? Nou, het is, in eerste instantie was ik naar de huisarts gegaan. Omdat ik heel erg veel maagklachten had en... En heel slecht kon slapen. En ik wist dat dat door, de overmatige, door het overmatig drankgebruik was. En toen zei de huisarts van... Goh, ik heb het vermoeden dat je een drankprobleem hebt. Dus ik Hoe heb... kwam hij daarbij? Hij... Nou, omdat ze, dat, het was een vrouw. En ze ging vragen van... Goh, hoeveel drink je per dag? En toen heb ik eerlijk antwoord gegeven. En toen zei ze van... Ja, het komt erop neer dat je een alcoholverslaving hebt. Hoe was dat om dat te En dat horen? vermoeden had ik zelf al. Dus dat was voor mij geen verrassing. Maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat zij uh, daar heel rustig op reageerde. En dat ze me ook niet afwees. En dat ze gewoon zei: van, uh, Nou, we kunnen twee dingen doen. Ofwel, we, we, we gaan je inschrijven bij een, uh, ja, een, uh, een uh, afkikkliniek, zeg maar. Om uh, intensief af te kikken. Of we proberen het eerst met z'n tweeën. Dan ga ik je een Libriumkuur voorschrijven. En dan, uh, en dan kom je hier elke dag melden. En dan uh, doen we in een afbouwschema. En dat hebben we inderdaad in eerste instantie geprobeerd, maar dat was gewoon niet krachtig genoeg als middel. Want wat, wat gebeurde er dan? Je ging naar huis toe. Ja, ik deed dan vier of vijf dagen, uh, nam ik Librium. En daarna kreeg ik dan uh, uh, pillen, zodat ik uh, uh, minder trek had in alcohol. Maar ik was gewoon zo verslaafd dat ik mezelf voor de gek hield, dat ik dacht van, uh, nou ik deed die pillen gewoon niet. En dan, en dan ging ik gewoon weer in hetzelfde tempo drinken. Waarom, waarom deed je dat dan? Want je was naar die dokter gegaan je was daar wel tot overtuiging gekomen dat je een probleem had. Ja. Waarom? Nou, dat, Ik denk dat dat het gedeelte in je hersenen is wat blijft zeggen van uh, ja je, je moet gewoon door blijven drinken want uh, alcohol is je beste vriend. En zo ervaar ik het ook van uh, ja de alcohol dat bleef gewoon hetgene wat me door de dagen heen uh, hielp. En ik kon er gewoon geen afstand van doen. ...wat maakte die dagen zo zwaar dat je die vriend nodig had? Ja. Want je zei net, het was in mijn gedachten. ...ik dacht dat ik het nodig had. Ja, ik heb, ik heb altijd de overtuiging gehad... ...dat ik alles alleen moest doen. En dat deed ik ook. Dat maakt het zwaar. Want wat voor effect had het op jou dan? Wat had het voor effect? Het, het alleen willen doen? Hoe, hoe zag jouw dag er dan uit? Had je, had je dan echt die nou, ik al... werkte alleen en ik werkte thuis... Ik mm -hmm. voerde mijn dochter uh, grotendeels alleen op. Ik, uh, ik deed alles in het huis altijd alleen. Ik, ja, ik vroeg eigenlijk nooit om hulp. Het enige wat ik gezamenlijk met anderen deed was gewoon leuke dingen doen. Gewoon met vriendinnen ergens heen gaan. Of, uh, maar niet dat ik mijn vriendinnen om hulp vroeg of mijn familie. Omdat je dat niet geleerd had? Of dat je... Nee, ik had de overtuiging in mijn puberteit al opgedaan van, uh, dat ik alles alleen moest kunnen. Hoe is dat, hoe is dat ontstaan? Ik denk dat dat is ontstaan omdat ik uh, ben, zeg maar als ik helemaal terugga naar het begin. Ik ben geboren als een couveuse kind. Dus ik was zeven weken te vroeg geboren. En uh, dus heb ik een hele periode in een couveuse gelegen. En uh, ik was de jongste van een gezin met vier kinderen. En dus ik werd uh, heel erg uh, uh, beschermd opgevoed. En toen ik een puber werd, toen. Is er iets in mij gekomen dat ik dacht van uh, ja jongens nou is het genoeg geweest uh, al dat gepemper en uh, dat be beschermen dat hoef ik niet meer ik ga het nu allemaal zelf doen en die overtuiging heeft zich echt heel erg in mij geworteld hm. en dat is eigenlijk totdat ik hier bij de hoop ben gekomen heb ik die overtuiging gehad ik moet het alleen doen ik, ik sta er moet alles alleen doen, ja. als je dat hebt wat voor gevoel hoort daarbij is dat ook eenzaamheid ja zeker hm? En als je dat zo opzond in een uh, verhaal vandaag, wat, wat doet dat dan een beetje als je daar aan terugdenkt? Ja, dan denk ik wat zonde. Wat erg eigenlijk. Ja. Waarom? Ja, al die jaren dat je dan alles alleen uh, doet. Ja, dat raakt je ook nu. Ja, ja. Want dat, dat is echt, het verdriet is, wat je nu laat zien is dan het verdriet om die eenzaamheid dat je het alleen hebt moeten doen. Ja. En dat is ook de reden waarom je vroeger dan dacht van nou ik ga wel drinken want dan hoef ik dat gevoel niet te voelen ofzo? Ja dat is, dat is verdoven dat dan voel je niet dat je alleen bent. Dat is heel gek als ik drink dan heb ik die, die gevoelens van eenzaamheid niet. Hm. Hey, want het grote verschil is met, met hoe je eh, gewend was om om te gaan met dit soort gevoelens is dat je het wegstopte en nu praten we erover ja, en komt er naar boven. Ja. He, zie ik dat je verdrietig wordt. Um, hoe, hoe ga je daar nu mee om? Wat, ga je, wat doe je nu met dit gevoel? Zeg maar? Ja, ik heb, uh, bij de hoop heb ik geleerd dat, uh, dat je niet alleen bent. En ik heb uh, echt ervaren dat, uh, dat als, je, ja, als je met God praat. En, uh, en, en uh, de heilige geest uh, in je laat. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet verwoorden. Maar probeer eens gewoon nou, wat, wat, wat doet met je. voor mij gebeden met mij. Uh, heel intensief dat ik uh, Jezus mag ontmoeten. En sindsdien uh, heb ik echt het gevoel dat ik niet meer alleen ben. Hm. Dus je hebt een maatje erbij gekregen. Die... Ja. En wat is het verschil tussen een maatje die uh, alcohol heet. En, uh, en, en wat jij zegt de vriend die Jezus is. Nou dat dit een gezonde relatie is. Die, die, die heel erg... Uh, mag groeien en uh, waar ik ook echt uh, me heel blij uh, door voel en veel uh, lichter en uh, ja ik merk gewoon aan alles dat uh, dat god uh, bij me is dat ik echt uh, gedragen word hm. is dat het ja. belangrijkste wat je geleerd hebt hier ja dat denk ik wel ja. En verder uh, praktisch, hè, want uh, ik wil toch even iets, iets uitdiepen, want uh, jij zegt ik heb Jezus en ik heb een vriend uh, daarin gekregen, ik, mag, ja. ik weet dat ik mag zijn, dat ik ja. waardevol ben, ja. maar dat verdriet komt toch nog steeds naar boven, je zult misschien nog andere dingen hebben die je moet verwerken of zullen andere zaken uit het verleden zijn die nog, net als nu zeg maar, uh, jou verdrietig maken, ja. hoe ga je dan nou ook concreet mee om? Want het kan ook een les zijn voor mensen die luisteren, die misschien met hetzelfde worstelen. En wat doe jij nu op dit moment? Als je dit als verdriet? Als ik moeite zeg. Ja, als dat verdriet wat nu naar boven komt, zeg maar, ga je daar dan nog weer? Ja, ik, dat... ga, ik bid wel uh, veel. Mm -hmm. Ook overdag gewoon tussendoor. Ik spreek God vrij uh, snel uh, aan als ik uh, merk dat ik spanning opdoe. Want spanning is voor mij een uh, belangrijk item. Omdat ik uh, ben geneigd om mijn spanning in mezelf op te bouwen en er niet over te praten. Dus nu ga ik sneller praten, ofwel ik praat iemand tegen iemand die in de buurt is, ofwel ik praat tegen God. Mm -hmm. En, uh, uh, en da daarmee signaleer ik ook de spanningen die ik opbouw, ja. zeg maar, als ik ga praten. Dus dat is, uh, Terwijl dat vroeger ontweek je dat en had je misschien ja, niet door dat ging je dat spanning... Drinken, ja, ging dat wegdrinken, maar ja, het probleem op zich dronk je natuurlijk niet weg, want nee. het werd alleen maar groter. Want hoe sloeg die spanning zich ook in je lichaam op ofzo? Ja, je ik heb daar last van uh, maagklachten of hartkloppingen of... Uh, ik had vaak ja, dat noem ik een bal in mijn maag. Dat is een soort spanning in mijn maag waar ik niet vanaf uh, kwam, waardoor ik ook niet meer uh, at. Dus ik at bijna niks, ik dronk alleen maar. En is dat, is dat weg, zeg maar? Die, die bal die ontstaat ja, niet meer? Ja, sinds ik eigenlijk, uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Sinds ik tot geloof ben gekomen, is die uh, bal in mijn maag verdwenen. Wat gaaf. Dus ja. je, eigenlijk zeg je van, je, je leert erover praten, Ja. en je, je, je leert God daarin ook kennen. Dus God die weet van je problemen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die hele grote druk van spanning in je, dat die weg is. Ja, er is gewoon een soort rust in mezelf gekomen. En ik ervaar nog wel moeites of pijn, zeg maar, als ik denk van, oh, uh, iemand wijst me af. Of, uh, ja, ook in andere gevallen. Maar um, als ik dan ga binnen, dan vind ik toch weer rust in mezelf. Hm. Dus het grote verschil is gewoon dat ik eerst me altijd alleen voelde in alles. En nu voel ik me gewoon niet meer alleen. En dat is, maakt echt een wereld van verschil. Who am I that the Lord to feel my hurt Who am I that the bright and morning star would choose to light that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm Touch me when I Hey, als je nou naar de toekomst kijkt. Want als je in die vrijheid komt. Dan dat biedt dat misschien ook allemaal perspectief weer voor de toekomst. Ja. Heb je daar gedachten bij? Verlangens? Ja, ja veel. veel. Ja. <laughs> ja. Probeer eens. noemen eens wat. Ja, ik, ik, ik zou toch heel... Ik heb op een gegeven moment voor mezelf ook een overtuiging op, opgebouwd. Dat ik nooit een relatie uh, zou krijgen. En uh, sinds ik eigenlijk mijn nu met God uh, leef heb ik weer uh, hoop voor de toekomst dat ik wel een relatie uh, mag uh, hebben mm -hmm. dus niet alleen met God maar ook met een, uh, een leuke man mm -hmm. en daar verlang ik heel erg naar ja, ja. Wat, wat, wat maakt dat daar een verandering in gekomen is dan? nou omdat ik nou weet dat ik het waard ben dus eigenlijk vroeger had je ook het idee dat je, omdat je niet waardevol was ja. dat andere mensen jou ook niet zouden nee. zijn zien staan. en nu, nu je dat ontdekt hebt denk je wel hé hey, ja, en ik merk ook gewoon aan reacties van mensen, van hoe ze op me reageren. En dat ik er mag zijn en zo. En dat wordt ook heel vaak hier gezegd. En uh, ik groei er enorm van. Ja. Ja. Nog andere verlangens voor de toekomst? Ja, ik wil gewoon heel graag een uh, stabiele werkplek hebben. En, en zeker niet meer thuis alleen werken uh, met de computer. Ik wil gewoon uh, ergens op een kantoor uh, ja, grafisch uh, vormgevingswerk doen. Okay. Als grafisch vormgever. Ja. En uh, ja, ik heb eigenlijk hele goede hoop dat het gaat lukken. En um, verder uh, wil ik me heel erg inzetten om uh, ja, bepaalde verloren tijd met mijn dochter uh, in te halen. Lukt dat een beetje? Hoe is ja, de relatie? Ja, ik zie ze nu niet zoveel, want ze, ze had het heel druk met school. En uh, ze kon ongeveer om de week en nu is ze op vakantie. Maar als ik uh, over uh, twee maanden zeg maar, naar huis ga, dan, uh, ja, dan wil ik me gewoon heel erg inzetten om... Uh, ...om hele leuke dingen met haar te doen. En, uh, Want hoe ja. kijkt ze naar jou nu? nu hoe, hoe ziet ze? Je? Ja, ze is heel erg blij. En uh, wat ze, ook, ze ziet ook de verandering. en uh, Ze heeft ook heel veel hoop voor de toekomst. Hm. Ja. En wat is het belangrijkste wat jij wilt veranderen in die relatie? Je zegt, ik wil... Nou, ik wil in ieder geval, in ieder geval uh, dat ze echt aan mij kan zien dat ik een uh, nieuw leven ben gestart. En dat ik gewoon nooit meer uh, uh, ga drinken of naar de alcohol zal grijpen. Hm. En dat zij ook echt dat vertrouwen mag hebben. Oké, okay, we, uh, we gaan afronden. Wat is de belangrijkste verandering in jouw leven? Dat ik uh, niet meer drink. En dat ik, uh, dat ik met God wandel. En het, het, dat niet meer drinken staat niet alleen maar voor het niet nuttig van alcohol, maar ook voor het niet wegvluchten meer voor... Je gevoelens of voor je ja, dingen die je tegenkomt. En dat ik heb geleerd om uh, erover te praten als ik uh, spanningen opbouw. Of me alleen voel. Stel nou dat er iemand luistert die zegt ik herken me in het verhaal van Iris. Wat zou die moeten doen? Sowieso uh, als je, als je uh, moeites hebt uh, waar je mee uh, worstelt. Dat je, uh, dat je iemand zoekt in je omgeving waar je mee kan praten. Die je kan vertrouwen. Praten is misschien wel de belangrijkste... Eerste stap. Ja, praten, ja. Uh, laten, laten weten wat je voelt. Dat is, dat is heel belangrijk voor je functioneren. Is dat iets wat bij alcoholisme hoort? Dat je dat alleen doet en dat je dat eigenlijk een beetje verborgen probeert te houden? Schaamte? Ja, dat denk ik. Ja. Je schaamt je al voor het geluid van de blikjes? Ja. ja. Spraten, dus erover Ja. Okay. Bedankt voor je, voor je bijdrage. He, waardevol om het zo ook met elkaar te delen. Graag gedaan. En, uh, ik wens je daar dan ook alle goeds toe voor de toekomst. En dat daarin de wensen die je uitsprak, dat die ook uit uh, zullen ja. komen in jouw leven. Dankjewel. In ieder geval in alle vrijheid mag je dat tegemoet gaan. En ook voor de luisteraars, als u uh, zich herkent in het verhaal van Ier, we zeiden het al even, praten is misschien wat het allerbelangrijkste. En de eerste stap is dan misschien om, om hulp te zoeken. U kunt dat uh, bij de hoop doen als u dat wilt. Um, u kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer. Dat is 078 6 3 x 1 3 2 078 6 3 x 1 -3 drie keer in twee. U kunt ook informatie vinden op onze website www.dehoop.org en daar staat ook de manier dat u op kunt, contact kunt opnemen via e-mail info-apstaartje dehoop.org Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. And a song of praise, we've come to you, gathered in this place, for the things you've done, and for who you are, we worship you, with a thanks.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 the thankful